Met een bronzen medaille voor zwemmer Maurice Delen staat de paralympische medaille Spiegel voor Nederland nu op 7. Delen werd derde op de 100 meter schoolslag. Eerder vandaag behaalde baanwielrenster Alida Norbruis een zilveren plak in de 500 meter tijdrit. Rinne-Oost pakte ook bij het baanwielrennen het brons op de 1 kilometer tijdrit. Voetbal In de Eredivisie heeft Rode J.C. zijn eerste zegen van dit seizoen geboekt. In de kerkraden werd het 3-0 tegen Willem II. Op dit moment worden nog drie wedstrijden gespeeld in de Eredivisie. Het weer vannacht eerst opklaringen, later vanuit het westen toenemende bewolking. Mooi gedroog, maar ook weer bewolkt. Het wordt ongeveer 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Geen jachtgeweren, maar de natuur beheren. Kies Partij voor de Dieren. De Tweede Kamerverkiezingen komen er weer aan. Maar naar wie luister je als je moet kiezen? De woningmarkt dat is natuurlijk een enorm probleem op dit moment. Doorstroming bevorderd op die woningmarkt. Nou pak je als eerst die uh, villa-subsidie maar eens ah. aan. De is een nuttig middel omdat het leidt tot bezitsvorming. Ik zou bijna zeggen vertrouw ik op mijn portemonnee. Weet wat je kiest. Volg de verkiezingen bij de publieke omroep. Ga naar publiekeomroep.nl slash verkiezingen.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 Nu volgt Zendtijd in het kader van de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen. Mijn naam is Wilfred Zelstra, ik ben advocaat. ChristenUnie is eh, ondernemend, wendbaar, positief en let ook op het belang van een ander. En daarom is de ChristenUnie mijn partij. Ik ben Ine Boersma. Ik vind het heel erg belangrijk dat de overheid het Huis op boekje op orde brengt. Vooral voor onze kinderen, die kunnen we daar niet mee opzamelen. Ik ben Arjen Vink, ik ben sportdocent. Als ik naar het standpunt van de ChristenUnie kijk... dan zeggen ze dat ze inderdaad vertrouwen hebben... in de professionaliteit van de docent zelf. Mijn naam is Caroline Snoei. Sinds zes jaar runnen we een zorgboerderij. Wat ik mooi vind aan de ChristenUnie... is dat zij zorg voor anderen hoog in het vaandel hebben staan. En dat is ook echt onze missie. Mijn naam is Ari Slop. Wij gaan voor de veranderingen in Nederland. Ik ben zeer gemotiveerd om juist in deze tijd de ChristenUnie aan te voeren. De problemen in Nederland zijn groot, maar er is een toekomst. Er is perspectief. Geef daarom je stem aan de ChristenUnie. We nou, gaan een rondje langs de velden maken. We beginnen in Zwolle bij Andy Houtkamp. Ja, het begint nu wel heel triest te worden voor Pek Zwolle. Uh, twee keer rood dus. Geel, geel voor Joey van den Berg... Vlak voor het nieuws. Uh, terecht. Ging als een idiote keer na een uh, toegekende vrije trap. door Makkeli tegen Makkeli. Makkeli gaf hem geel, oftewel zijn tweede gele kaart. Negen man dus over. nadat in de eerste helft al Leon Terrewielen. een rode kaart had gekregen, de keeper. En toen werd het heel snel 3-0 door Evander Snow. En 4-0 zojuist door Platje. 4-0 dus voor NEC met 11 tegen 9. En dan Bastiglen bij RKC Herakles. Spannend in ieder geval, nog een uur gespeeld en een gelijke stand 1-1. Terwijl Chevalier achter een bal aanloopt waar Davidson eerder bij is en hem kan terugspelen op zijn keeper. Geen grote kansen opgeschreven in de laatste minuten. Wel dus een tweede helft die wat sneller en attractiever is dan de eerste. Nog in de eerste helft, NAK FC Utrecht, Filip Koken. Het was een kwartier lang heel erg boeiend. Het stormde over en weer. Het golfde zelfs. Uh, ja, stormen en golven allebei. Ja, ja. En al een minuut of vijf zit de wedstrijd nu in een wat rustigere fase. Waarbij FC Utrecht en NAC elkaar in evenwicht houden. NAC leidt nog wel door het doelpunt van Schalk in de zevende minuut met 1-0. Utrecht... Marcella Weske kijkt nu naar een nieuwe partij op de US Open. Ja, op het Arteres Stadium zien we Roger Federer, de als eerste geplaatste Zwitser. Het te opnemen tegen de Spanjaard Fernando Verdasco. De kop is eraf. Federer won zijn eerste servicebeurt. Het staat 1-0 in deze vijfde ontmoeting tussen de twee toppers. 4-0 staat het in onderlinge ontmoetingen voor Federer. Naar het handbal. Bevo tegen ENO Richard van der Maarden. minuut bezig in de tweede helft. 17 tegen 20 in het voordeel van ENO Bevo. Dus nog steeds op acht. Stand in deze eerste speelronde van het handbal in de eredivisie. I love it. Denise, I love your smile. Het is spannend bij RKC Heracles. is het ook goed? Nee, het is helemaal niet goed zelfs. Uh, 64 minuten gespeeld. Maar de spanning vergoedt het een en ander. Het tempo vergoedt het een en ander, dat heb ik gezegd. Het is in ieder geval wat sneller. Het tempo ligt wat hoger dan in de eerste helft. Toen was het echt slaapwekkend in het grootste deel. Nu is het in ieder geval wel leuk om te zien. Ramos heeft de bal... Het kost de ploeger wel veel moeite om op dat zeg maar, uh, hogere tempo de bal wat langer in de ploeg te houden. Nu wordt er ook wat getemporiseerd door RKC in de opbouw waar Martina de bal krijgt. En waar met een diepe bal probeert Chevalier te bereiken. Die is weggelopen bij Davidson. Davidson krijgt toch nog het hoofd tegen de bal. Kopt hem dan in de voeten bij Kwanza. Kwanza probeert de bal naar de buitenkant te krijgen. Maar daar wordt hij door RKC weer opgepikt. Jozefzoon, die is wel handig aan de bal, verslikt zich dan toch... Maar ik denk, en dat is inderdaad ook de lezing van Weegreif... dat hij onderweg een klein duwtje heeft gekregen en daardoor uit balans raakte. En dat betekent dat RKC een vrij schop krijgt op, laten we zeggen... halverwege de helft van Heracles. Drost, een van de twee centrale verdedigers, loopt nu maar naar dat strafhoekgebied. En Ramos, de andere centrale verdediger, loopt daar dan nu 10 meter achteraan... en denkt, ja, daar hoor ik dan eigenlijk ook wel. Uh, wie staat er nog meer? Braber en Chevalier. Braber is relatief lang, Chevalier is de spits en dat zijn dan de vier... Die moeten gaan doen. Die worden bewaakt door vijf mensen van de Heracles. Er staan er twee bij de bal. Snijder is daar één van uiteraard. En Duits, de ander, die zou hem dan in- of uitdraaiend kunnen verzorgen. Het veld wordt keurig breed gehouden door Jozefsohn aan de rechterkant. Zodat er ook nog een verrassend ding kan komen. Nee, het wordt gewoon een bal voor het doel. En dan gaat de buitenspelval open bij Heracles. En dan staan er van RKC plotseling vijf te kijken waar de tegenstanders zijn. En is bovendien de bal van Snijder niet goed. En komt hij in de handen van de keeper. Kortom probeerde er nog wat van te maken, maar het leek helemaal nergens op eigenlijk. Aan de andere kant heeft nu Zoet de bal weer gekregen, omdat de ploeg uit Almelo probeert om heel snel in de buurt van het doel van RKC te komen. Maar ook daar ontbreekt het dan aan de finesse. En rolt die bal door naar de keeper, die hem nu meegeeft aan Martina aan de rechterkant van het veld. Die heeft niet zo heel veel tijd om die bal daar te controleren, want Everton zit hem op de hielen. Het hoogte van de middenlijn draait hij weg en terug en speelt hij de bal... Weer terug naar de keeper, die buiten zijn strafgebied komt nu zoet en druk gebaard naar zijn medespelers. Wat ze moeten doen, maar ze snappen hem blijkbaar niet, want ze staan echt allemaal stil. En dan moet de bal uiteindelijk weer via Drost naar middenvelders worden ingespeeld. Duits, zo zit er geen enkele verrassing in. En kan Heracles rustig wachten op dat wat er gebeurt. Kortom, de fase van uh, snelheid lijkt even verdwenen. Hoewel, dit is een aardige bal naar Brabe. die kan wel doorkoppen, maar komt hem dan in de handen van Pasveer. Het zakt weer wat weg in Waalwijk. 1-1 is het na 66,5 minuut. Wat doet Nak met een 1-0 voorsprong? Een beetje afwachten, Filip? Nou, dat kun je niet echt zeggen. Het initiatief ligt momenteel wel bij Utrecht. Zonder dat Utrecht overigens kansen creëert. Maar ja, Utrecht's spelletje is ook een beetje eenzijdig aan het worden. Momenteel. En dat zeg ik dan in de 28e minuut. Want de twee centrale verdedigers van Utrecht proberen de bal zo snel mogelijk af te geven naar Kali. Dat is zo besproken in de voorbespreking, kennelijk. En Kali die laat zich dan hangen met zijn achterwerk tegen die twee centrale verdedigers aan. Die moet dus alle voetballende initiatieven gaan nemen. Dat mogen die twee centrale verdedigers zelf uh, niet doen. Dat zijn ook geen uh, pasende wonders. Maar goed, uh, ja, daarmee wordt het uh, spelletje van Utrecht wat eenzijdig. En dan zet Nak dat tegenover Anthony Lurling. Die gaat uh, Kali een beetje op de hielen lopen. En dan wordt Kali geïrriteerd. En dan komt er van dat spel van FC Utrecht niet zo gek veel meer terecht. Het aantal kansen, dat is ook... Uh, ja op, een, uh, ja, op een gewonde hand te tellen. Het aantal vingers, dat houd, houdt allemaal niet zo over. Het is wel zo dat na die 1-0 van Schalk in de zevende minuut... Uh, ...Nak wel degelijk probeerde door te drukken. Dat uh, duurde een kwartiertje. En Utrecht stelde daar ook wel het nodige tegenover. Hij wilde het initiatief wel overpakken. Dat had in ieder geval tot gevolg dat deze wedstrijd geen aftastende fase kende. Geen aftastend begin. Er zijn wel uh, wedstrijden ook uh, in dit seizoen al geweest... Waarbij de aftastende fase duurde van de eerste tot de negentigste minuut. Maar daar is hier geen sprake van. Sterker nog, nu wil uh, Nak weer weg. Maar is daar weer een hopeloze paas van Hadouier. De spelverdeler van Nak in de richting van Schalk. Maar die schuift hem zo in de voeten van de centrale verdediger van de Horen. Nu kan uh, Utrecht een keer weg met Azade. En die wordt daar neergelegd op wellicht een wel aantrekkelijke positie voor FC Utrecht. Hadouier uh, was wel degelijk bezig met het pootje haken van uh, Azade. Die ook niet zoveel haast... Uh, ...in zijn spel legde om dicht bij het doel te komen van Ten Rauwala. Wie gaat daar die bal neerleggen? Dat is Sarota. De Australiër, de Australische international die deze keer speelt aan de rechterkant... ...aanvallend op het middenveld bij FC Utrecht. Azare is verschoven naar de linkerkant en Duplan speelt nu voor het eerst in dit seizoen eens een keer centraal. En dan kunnen de koppers mee naar voren komen. Dan komt Bulthuis, daar komt Van der Horen ook mee naar voren. En daar komt de vrijheid af van Azaren. Maar die wordt eenvoudig verdedigd door Luijks Opgevangen door Azaren. Die dan probeert te schieten. En daar is dan het schot van Gerent. dat hoog over de goal gaat van Jelle ten De doelman van NAC. We hebben nu exact een half uur gespeeld. En NAC leidt nog altijd verdienstelijk met 1-0 door de treffer van Schalk. Drie wedstrijden lang komt Pexol het redelijk bijbenen in de eredivisie. En zat er zelfs meer in dan die twee gelijke spelen. Maar vanavond is het helemaal niks. Hè? Nee, helemaal niets En... Uh, al vijf minuten geleden, toen, uh, toen er nog 25 minuten te spelen was, staat 4-0 voor NEC. Had echt helemaal niemand hier in de stadion er enig bezwaar tegen gehad. Als uh, scheidsrechter Makkeli voor het eind had gefloten. Niemand van Paxwolle. Niemand van NEC. En ook niemand in het publiek. Want het is echt uh, nu een rondootje zeg maar, van NEC. Die zijn een beetje de bal aan het rondspelen tegen negen spelers van Paxwolle. En uh, ja, af en toe nog een kansje. Platje een keer tegen de paal. Het is richting verkeer. Het is uh, nu weer een schot van Snow uit de tweede lijn. Het is uh, niet leuk. Het is. Uh, het is over. 71,5 minuut gespeeld. 0-4 bij Pekswollen NEC uit Nijmegen. En Alex Pastoor gaat uh, toch de broodnodige drie punten binnenhalen. na twee zware nederlagen op rij. Maar dat uh, mocht dan ook wel tegen een uh, matig Pek Zwolle... dat met twee rode kaarten van de Leontier Wielen, de keeper. en van Joey van den Berg, twee keer geel. Uh, nu dus met negen man staat. in een wedstrijd die al lang geen wedstrijd meer is: 0-4. Federer Verdasco, Marcella Mesker. Ja, ik zag zo even een breakpoint voor Federer, maar die kon hij niet verzilveren. Hij leidt met 2-1 in de eerste set tegen de Spanjaard Verdasco. Juice op de service van Verdasco. Op zich natuurlijk best een grote naam in tennis. Uh, hij heeft al eens de halve finale gehad van de Australian Open. Uh, was een aantal jaren toch een vaste waarde in de top 10. Een uh, lastige tegenstander. Hij is linkshandig. Fysiek altijd heel erg sterk. Kan zich in wedstrijden vastbijten. Maar ja, het is niet meer de Verdasco van uh, een paar jaar terug... Alleen als ik naar hem kijk, hij heeft nu hele lange wilde haren onder een pret uitkomen. De korte, korte krulletjes die zijn, zijn weg. Nou, niet dat dat veel te betekenen heeft. Maar ja, misschien toch ook een kilootje of wat, uh, wat dikker geworden. Niet meer zo fit, oogt hij. En het gekke is, dit jaar heeft hij eigenlijk nog weinig laten zien. Hij is ook afgezakt op de wereldranglijst. Hij staat 26. En uh, ja, in de wandelgangen wordt er een beetje gezegd... ja, hij is van racket veranderd hè, voor het grote geld. Nou, weet je dat tennisspelers... Uh, een racket, ja, daar moeten ze het allemaal mee doen. Daar moeten ze de wedstrijden mee winnen. Daar moeten ze hun geld mee verdienen. En uh, als je van racket verandert, dan moet je toch wel heel zeker weten dat dat een goede zet is. Nou, bij Fardasco is het sinds hij van racket is gewisseld uh, niet veel soeps. Hij maakt hier wel zijn service game overigens. Het wordt 2-2. Maar uh, ja, hij is gewoon niet meer die topper van uh, Welleer. Uh, we gaan uh, zien of hij er nog wat van kan maken tegen Federer. Het is de vijfde ontmoeting. 4-0 in het voordeel van uh, de 31 Inmiddels uh, Roger Federer. En uh, Federer lijkt mij toch uh, de grote favoriet hier vandaag tegen Verdasco in deze derde ronde. Grote vraag bij het handel was, kan Bevo nog terugkomen? Richard. Wat heet? Ze staan voor. 24, 23... Er is, een, uh, ja, er is iets heel bijzonders gaande op dit moment in uh, Panningen. Want ENO heeft de hele wedstrijd voorgestaan. En nu drie doelpunten op rij van Bevo. Dat toch beschikt over heel veel veerkracht. En IJzersterk speelt nu in deze fase. En leidt 24-23. Twee doelpunten op rij van Ilko Wevers. Oudspeler notabene van ENO. En zojuist Nick de Kuiper. Hij scoorde 24-23. En nu kunnen we dan echt gaan beginnen. Gaat het dak eraf hier in Panningen. Negen minuten nog te spelen. En het balbezit is voor. Voor Bevo, het publiek natuurlijk heel fanatiek hier. Altijd in Noord-Limburg staat nu echt als achterman man achter de ploeg. En Bevo gaat bouwen aan een nieuwe aanval. Met Geert van der Goor op middenopbouw, speelt de bal naar Nick de Kuiper. De opbouwer aan de linkerkant. Het publiek dat schreeuwt, dat fluit, dat probeert de ploeg naar een overwinning te schreeuwen. Tegen ENO dat toch wat hoger aangeslagen moet worden. Zeker met spelers zoals Leon van Schie en Erik Huizing. De voormalige internationals nu het bal bezit... Voor voor ENO. Met Niek Kuik, middenopbouwer, die wordt tegen de grond gewerkt. Dat betekent een vrije worp voor de ploeg uit Drenthe. Acht minuten nog te spelen in panningen. Het is bloedstollend spannend. BV Leid 24-23. Spannend wel, maar bloedstollend in Waalwijk, tegen Nee, kansjes gezien wel voor RKC. Het is 1-1 bij RKC. Klees met nog 17 officiële minuten. kans de grootste eigenlijk was voor Chevalier. Die goed werd weggestuurd. Prachtige steekbal door alles en iedereen heen. Van Duits. Bal over 30 meter, dwars door de linies. Maar uiteindelijk, stuitte stuit uh, nog onder druk van een laatst meegelopen verdediger op de keeper. Had de in kunnen zijn, maar was het dus niet. Wedstrijd is uh, zeker niet goed. Niet goed meer ook. Fases geweest die zeer de moeite waard waren om te zien. Maar over het algemeen is het uh, geen hoogstaand duel tot dusver geweest. Uh, nog even maar gelijk halen over die moeizaam opererende aanval van Heracles. Daar begon ik de avond mee, maar toen... Scoorde Overtoom na 30 seconden toen sloeg mijn verhaal helemaal nergens meer op. Maar inmiddels heeft Peter Bos mij de helpende hand toegestoken. Die heeft namelijk zijn hele voorhoede gewisseld. Arbeiteros eruit, Everton eruit, Luis Pedro eruit. En dan staan nu Castellon, ex-RKC uiteraard. Bruns en Gaurier voor in het elftal. Gaurier natuurlijk al vanaf de rust. Dus het verhaal klopt er toch wel een beetje. Overtoom, de maker van de Amloze goal heeft de bal. Die draait langs Braber dan. Moet hij hem eigenlijk inleveren naar voren toe. Dat probeert hij dan ook wel bij Duarte. Die na nou, al die wisselen als een soort linksbuiten op moet treden nu. En die kan eigenlijk de bal niet goed controleren. Die schiet al van zijn voet. Die wordt door RKC wild weggetrapt en dan weer opgevangen door Pasveer. Zo houdt Heracles wel de bal. Davidson halverwege zijn eigen helft. RKC loopt nu terug. ...moet het dan denk ik toch een beetje hebben wat meer van de counters die dan misschien nu gaan ontstaan als Erik bal een keer verspeelt. Dat gebeurt wel nu, maar de ploeg het allemaal lijkt voldoende mensen achter de bal te hebben. En als zeker nou Kwanza ook nog, de C die dan aan de bal komt, Braba van de sokkel loopt, is de counter al geen counter meer. Komt er wel een vrije schop aan uiteraard omdat Weger heeft de scheidsrechter er bovenop staat. Die heeft tegen Kwanza nu gezegd, dit was wel de laatste keer, want die heeft toch wel een paar overtredetjes gemaakt, met name in de tweede helft. Naast een ongelofelijke fout dus in de eerste helft waarmee hij de bal verspeelde aan Snijder. En dat leverde uiteindelijk twee tellen later de gelijkmaker van Jozef Soder op. Kwartier nog te gaan. Vrij schot voor RKC drost achter de bal. Die bal ligt dus droogte van de middenlijn. Alle spelers lopen nu richting het schafvolgebied van de In ieder geval de. De ploeg die uh, verdedigen moet, maar de bal wordt kort genomen. Drost krijgt hem dan volst teruggekaatst. Loopt een paar meter en probeert dan de diepte uh, te benutten van Jozefso. De bal komt daar niet, rolt bijna nog door voor de voeten van uh, Chevalier. Daar wordt alweer ingegrepen door de keeper van Heracles... die op de rand van zijn strafvolgebied de bal weer een peer naar voren geeft. Veertien minuten nog. Ik ben benieuwd wie er durft. Ik ben ook wel benieuwd wie er kan. Want dat lijkt me eerlijk gezegd in het laatste kwartier in Waalwijk ook wel een probleem. Hoe leuk is het in Breda bij NAC Utrecht? Philip Koken. Ja, het was zo leuk in het eerste kwartier. Toen werd er nog op een hoog tempo gespeeld met kansen over en weer. Maar het wedstrijd is wel erg ver inmiddels weggezakt. Ik heb het allemaal nog een beetje met de mantel de liefde bedekt in de vorige flits. Maar het ziet er echt niet best uit momenteel. Ja, het publiek is nog het meest in vervoering gebracht door, uh, door twee overtredingen. Die Tilo Leugens die ging er op het middenveld heel hard in. Weliswaar wel niet met een gestrekt been, maar wel met een enorme snelheid. En hij kwam eraf met een vermaning. Terwijl dat toch uh, minimaal geel op zijn plaats was. En aan de andere kant uh, dreigde Duplan door te breken. Maar voordat er al een kans kon ontstaan dacht Duplan, ik ga maar liggen. Dat was een Svalbe. En Duplan kreeg ook terecht een gele kaart. En dat was dan het enige waar uh, bij het publiek dan nog een beetje op kon springen. Het publiek uh, Breda. Zinkt overigens wel. Maar dat is alleen maar omdat het uitzicht heeft op de eerste zegen van het seizoen. Wellicht nu dan een kansje. Een heel klein kansje. Niet eens een kansje. Het is een mogelijkheidje van Seb de Rover. De rechtsbekke die van een meter of twintig heel zachtjes schiet. Recht in de armen van Robin Ruiter. Die geen pas hoeft te verzetten om deze bal te kunnen stoppen van Seb de Rover. Nog zo'n zeven en halve minuten spelen in die eerste helft. En Nak leidt nog altijd met 1-0. As nice as Heaven that you Take me to Paradise is half as nice van Eamon Corner. Wie heeft er eigenlijk het meeste recht op een overwinning, Bas Tichler? Nou, RKC wel, omdat die ploeg de meeste mogelijkheden gekregen heeft... uiteindelijk over de hele wedstrijd gezien. Zeker in de laatste 10, 15 minuten, waarin Erikles eigenlijk... Vind ik, de hele tweede helft wat tegenvalt. Die zijn natuurlijk in de eerste helft makkelijk op voorsprong gekomen... en overeind gebleven, maar ze hebben zich daarna toch de kaas wat van het brood laten eten. Al een grote kans voor Chevalier gemeld, nog een paar schoten van afstand gezien. En zo even misschien wel de grootste kans uit een hoekschop. Die bal komt bij de eerste paal op het hoofd van Braber. Nou, dat is echt op twee meter van het doel. Die kopt hem volgens mij ook nog niet eens heel zacht. Maar die bal komt dan tegen de keeper van Heracles Pasveer aan. En daar vraag ik me ook nog af of je nou moet zeggen dat Pasveer daar goed redt. Of dat hij er ook een beetje geluk bij heeft. Dat die bal gewoon zeg maar in zijn rijkwijte komt. En met een reflex redt hij daar. En dat doet hij wel goed. Maar zo ontsnapt Heracles in de laatste 10, 15 minuten nog zeker twee, drie keer aan een achterstand. En komt de ploeg eigenlijk nauwelijks nog in de buurt van dat doel van Zoet. De bezit nu wel voor Davidson. Ja, het kan natuurlijk allemaal nog. Het is nog 9 minuten plus extra tijd en de stand is 1-1. En aan de linkerkant Duarte. Ik zei al, die, is, nou, die wissel is een soort linksbuiten. Moet hij nu uh, optreden. Het is toch ook niet helemaal zijn ding meer. Nu loopt hij die snel diep als er een ingooi moet komen van Overton. Maar dat duurt te lang. Die bal gaat bovendien naar het centrum. Daar moet Casteljon flinke duels uitvechten met Ramos. Vorig jaar waren ze nog ploeggenoten. Maar geen vrienden heb ik de indruk als ik zie hoe hard Ramos er af en toe ingaat Tegen Casteljon die door het uh, publiek in Waanwijk ook werd uitgefloten toen hij hier... Het uh, veld betrat. Er, zegt, er zat uh, nog een andere oud-speler van RKC ook op de bank. Bij uh, de tegenstander namelijk Koenders. Maar er is al drie keer gewisseld. Dus die hoeft geen fluitconcert meer te incasseren. Hoewel misschien geldt dat voor hem weer anders. Want hij begon zijn carrière hier in 2006. Dat kan misschien nog anders zijn. 82e minuut. 1-1 de stand. Doeltrap van Zoet. Zoet stuurt de manschappen naar voren. Er wordt gekopt door uh, Overtoom of door Kwanza. Er wordt de bal opgevangen door Castellon. Die verspeelt hem in de druk. En dan moet Braber aan de linkerkant vaart maken. Wordt achtervolgd. Er wordt denk ik een overtreding ook gemaakt door Kwanza. Eigenlijk is bij Herikles nu iedereen boos. Peter Bos ook. Omdat de bal over de zijlijn gaat. Voor een overtreding wordt niet gefloten. Daar zullen ze niet zoveel moeite mee hebben. Maar RKC mag een ingooi gaan nemen. Dat had blijkbaar de trainer anders te zien. Van Peppe heeft de bal. Iedereen bij RKC staat stil. En dan is er niemand aan speelbaar. De klok gaat na 82 minuten. Van Pepper zoekt en zoekt en zoekt en gooit dan maar ver. En gooit dan de bal op het hoofd van Brabe. Die kopt wel door. De bal komt bij Chevalier aan de linkerkant van het veld. Die gaat één man voorbij. Wilde twee man voorbij. Die duwt hij een beetje weg. Dat mag. En dan wordt er overgenomen door Braben. Maar rolt de bal uiteindelijk buiten het bereik van de middenvelden van RKC. Over de achterlijn en komt er een doeltrap voor. Herikles, antwoord op de vraag dus van uh, een minuut of tien geleden die ik stelde... wie durft er nog en wie kan er nog, is wel gegeven. Dat is RKC. Maar de vraag is, levert dat ook op waar ze naar op zoek zijn? Voorlopig is het 1-1. NAC uh, is op weg naar een 1-0 voorsprong bij de rust. Want het is bijna rust, neem ik aan, Filip. Ja, dat zal nog zo'n anderhalve minuut duren. En ik schat nog een minuutje aan blessuretijd... als Robin Ruiter een doeltrap mag gaan nemen. En nu maar eens een keertje lang probeert om de spitsen te bereiken. Gernd en Van de Gun. En dan is er uh, op het middenveld ineens balbezit voor Tommy Oor. En de oplettende Utrecht supporter denkt dan Tommy Oor. Die zat er op de bank. En als de oplettende Utrecht supporter dat niet zegt, dan zeg ik het nu wel. Want Tommy Oor die is zojuist ingevallen voor Azare. Die uh, begon de wedstrijd met de aanvoerdersband om zijn arm. Maar Azare die heeft zich uh, een paar minuten geleden verstapt. En de fysiotherapeut in mij zegt dat dat een kniepees is of een kuitblessure. Een van de twee. Maar goed, in ieder geval Azaren moest eruit. En eh, Oor is dan zijn vervanger. En de aanvoerdersband is verhuisd naar de arm van Jan Wuitens. Het spel is er overigens daardoor niet beter op geworden. Want eh, ook NAC verlangt wel naar het rustsignaal. Wil wat eh, orde op zaken gaan stellen. Want eh, het is al moeilijk voor de spelers van NAC in het eh, laatste half uur... om een eh, speler te bereiken met het eigen klusjeurt aan. Hier nu Botteguin centraal achterin. Dat gaat naar Looms. Die wordt hem niet aangevallen. En dan gaat het wel. Looms weer terug naar Botteguin. Dan luikt de andere centrale verdediger vlakbij Die krijgt nu de bal. En de spitsen van Utrecht die dringen ook niet meer aan. Ze hebt de rover nu. De rechtsachter voor bereikt. En nu wordt de rover dan vastgezet. En is de rover dan ook de bal kwijt. Onmiddellijk aan Tommy Oor. En kan Utrecht weer eens een keertje gaan overnemen. Nou, het is niet veel. De beide teams snakken na de rust. De supporters ook. Ik ook. En dan gaat het eindigen in 1-0. Tenminste, de eerste helft. Het handbal. De slotfase. Richard van de Maillen. Ja, ja. Spannend. Spannend is het in Panningen. Bevo komt hier gelijk. Drie seconden geleden. 26-26. 1 minuut 20 nog te spelen. Alle mensen hier in de hal, sporthal De Heuvel, gaan staan. Want het is toch een bijzondere tweede helft geweest. De ENO bijna de hele wedstrijd aan de leiding. Maar Bevo knap teruggekomen. Zowel in de slotfase van de eerste helft als in de tweede helft. Balbezit voor ENO dat op 25-26 kwam via Leon van Schier. Maar zojuist dus de gelijkmaker ENO nu vanuit de linkerhoek. En een uitstekende save van de Poolse keeper van Bevo, Lucas Basilek. Van alles op de vloer. Er wordt ongelooflijk veel getrokken, geduwd. Lijf aan lijf gevechten. Dan ligt het spel weer af en toe een aantal seconden stil. Maar beide coaches hebben inmiddels de time-out verbruikt. En dat betekent dat we nu gaan kijken naar de laatste 45 seconden. De keeper. Wasilek de Pool heeft de bal in zijn handen. En Bevo kan dan nu gaan aanvallen. Misschien de laatste aanval van deze wedstrijd. Eerste speelronde in de Nederlandse eredivisie bij het handbal. Grote vraag is natuurlijk. Wie kan in de buurt komen dit seizoen van regerend landskampioen Volendam en Limburg Lions. De twee beste ploegen. Ilko Wevers namens Bevo geeft de bal aan Augustinus, de topscorer. Aan de kant van Bevo dan het schot. En die bal gaat erin. Mooie goal van Nick de Kuiper. Laag binnengeschoten. 20 seconden nog. En Bevo nu zowaar weer aan de leiding 27-26. Daar wordt een reclamebord helemaal weggeschopt door een speler van ENO. Het gaat nu hard, het is fel, het is onvriendelijk zoals dat vaak gaat bij het handbal. Krijgen we dan nog een twee minuten tijdstraf. Jawel voor Bevo. Bevo dus in ondertal 7 seconden nog geeft de klok aan. 7 seconden nog met de voorsprong van 27-26 in het voordeel van Bevo. De klok staat stil. Administratie moet worden bijgewerkt door Bol en Van Eck. Joop Viegen, de coach naar de zijlijn. Overlegd met zijn meest ervaren speler Leon van Schie. E&O gaat nog opnieuw zoals dat vaak gebeurt in deze wedstrijd. Een extra binnen de lijnen brengen. Nu hoop ik wel dat dat dezelfde kleur wordt... dat hesje als de keeper. Bij ENO ging dat overigens de hele wedstrijd goed. En dat zal nu ook het geval zijn. Bevo dus in ondertal. En ENO met een extra speler... voor de laatste seconde van deze wedstrijd. Ik zie nu dat de klok toch weer een aantal seconden is teruggegaan... naar overleg met de wedstrijdtafel. Maar Bevo staat dus aan de leiding. In deze hectische slotfase in Panningen in Limburg... Gaat Bevo in de verdediging met nu zes spelers. Eens kijken wat ENO kan. De... De klok tikt nu richting de 30 minuten. Balbezit voor ENO met het schot. En dat gaat naast het doel van Bevo. En dan hebben we nog 5, 4, 3, 2, 1 seconde te spelen. En dan is het afgelopen. En wint Bevo sensationeel deze eerste wedstrijd van het seizoen van ENO. 27-26. Het is rust in Breda bij NAC FC Utrecht. Ruststand 1-0. De laatste minuten van RKC Heracles Bas 2,5 nog. Er is gewisseld bij RKC. Mart Lieder, die uh, jongen van Vitesse die daar vorig jaar ineens van de amateurs van Purmerstein werd opgehaald. Is dus in het elftal gekomen. Speelde vorig jaar bij Vitesse drie keer en maakt dus nu zijn debuut voor RKC. Komt voor Snijder. Moet dan nog wat extra snelheid. Fysieke kracht. Vrij grote jongen ook. Hij schijnt uh, vrij goed te kunnen schieten met uh, beide benen. Om nog wat stootkracht te geven aan het elftal in de slotfase. Wel een fase weer van wat druk geweest van Herakles. Waar je eigenlijk toch het gevoel had dat het RKC de proef was die in de slotfase nog wel wat wilde en ook kon. Is het eigenlijk de laatste 5-6 minuten weer de andere kant op kijken. Nu Gaurier weg. Die ontsnapt eigenlijk aan de aandacht van van Peppe. Gaat er dan met een mooie beweging langs. Maar schiet wel ongelooflijk slap. De bal zomaar in de handen van Jeroen Zoet. Hij kapt van Peppen weg. Die gaat met een sliding het luchtledige in. Komt dan weliswaar uit een moeilijke hoek. Om de bal zomaar in te tikken. Nou, dit was echt. Nou ja, terugleggen had zelfs nog gekund. Want er stonden nog wel wat ploegenoten klaar onder wie Casteljon meen ik. Maar hij schiet de bal echt ongelooflijk slap in. Dit is de beste kans van de laatste 15, 20 minuten. En eigenlijk ook de enige echte kans die Heracles krijgt in de tweede helft. Want in de eerste helft was de ploeg uit Almelo wel, wel echt beter en gevaarlijker. Maar in de tweede helft is daar dus niet veel meer van overgebleven. Maar Gaurier had hier als invaller de wedstrijd een ander... Aanzien kunnen geven. 89 minuten. 1-1 nog altijd de stand. Balbezit voor RKC op het middenveld via Ramos. Die de bal krijgt van Duits die op de bol geslingerd is als uh, zesde vanavond Door de scheidsrechter Of als vijfde moet ik zeggen. Een flinke overtreding Duits. Dat is net als Ramos trouwens er eentje die aan het eind van het jaar ook altijd wel 10, 12 gele kaarten staat. Pittig. Nu heeft hij de bal Duits in de middencirkel en zal hij er wat aandacht mee moeten verzinnen. Aan de linkerkant van het veld krijgt Braber de bal. Die kan er nog maar net een tackle ontwijken en meegeven aan Lieder. 1 tje komt niet van de grond omdat Lieder de buitenkant opzoekt en de bal van Brabant naar binnen gaat. Daar staat bovendien de verdediging van Heracles in de weg. En komt er een paasje dat goed is op Overtoom. En komt er nog een counter van Heracles. Castillon geeft uit de spel, staat vrij voor de keeper. Castillon moet scoren en dat doet hij niet want hij schiet op de paal. Hij schiet op de paal. De ex-spits van RKC die hier vorig jaar vijf goals maakte had nu zijn nieuwe ploeg Heracles... In de slotminuut van de wedstrijd. wat nog 15 officiële seconden de winst kunnen geven. maar uh, vanaf een meter of 14. schiet hij de bal wel langs zoet. maar dat blijkt niet genoeg. Want de bal komt op de paal. en gaat vervolgens over de achterlijn. Wat een kans voor Herekles om de wedstrijd te beslissen. Maar het blijft voorlopig 1-1. Negen man van Peck staan nog steeds. met 4-0 achter tegen NEC. Komt daardoor dat NEC het wel gelooft? Of lustig zijn ja. kansen? Nee, nee, nee. Ja, ik, ik vind eigenlijk dat NEC. Uh, uh, een beetje zichzelf blameert als je tegen negen uh, speelt. En je speelt zo matig het laatste half uur. Een wedstrijd die echt helemaal nergens meer omgaat. Met als absolute dieptepunt Leroy George. Die als invaller erin is gekomen. En weer geen bal fatsoenlijk heeft geraakt. En de meeste kansen uh, voor NEC ook nog uh, wist te verprutsen. En nu komt uh, Peck Wolle zelfs bijna bij de 4-1. En gelukkig, hij fluit voor het einde. Danny Mackely, ik zit zo'n beetje in eentje nog op de tribune. Want de rest is allemaal naar huis. Uh, het is 4-0 geworden voor NEC. Mooie overwinning, kan hij anders zeggen. Maar 4-0 zegt genoeg voor Peck Wolle. Maakt bij Herakles dus helemaal niet. Uit wie je in de voorhoede zet Bas tegen hem? Nee, want ze maken hem allemaal niet. <laughs> het is wel echt een ongelofelijke kans. Hij moet hem gewoon maken. Hij staat vrij voor de keeper. Geen buitenspel. Dom is wel dat Duarte meeloopt en wel buitenspel loopt. Dus er kan geen paasje komen rustig opzij. Dan kan hij hem binnenlopen. Maar dat doet Duarte heel dom. Gaurier nu draait naar binnen toe. Wordt van de bal gezet door Drost. Aan de andere kant trouwens kreeg Lieder zo even nog een behoorlijke kopkans. Maar die kopte die in de handen van Pas weer. Zo kan het echt in de slotfase alle kanten op. En is het dus wel aardig. De Wierik nu enigszins in paniek, omdat hij voelt dat Lieder in de buurt is, speelt de bal terug naar zijn keeper, pas 4. En zo krijgt Herekles nog een keer de mogelijkheid om te gaan. Maar ja, wat wil en durf je nog? Anderhalf minuut nog over van de extra tijd. Er komt een uh, trap van de keeper terecht op de middenlijn. Casteljon loopt er wel naartoe, maar laat hem toch maar liggen voor de Wierik. En kiest dan zelf het ruime sop Aan de rechterkant van het veld. Maar loopt zich dan vast op van Peppe. En uh, via Van Peppe gaat de bal dan uh, over de zijlijn. Die Ramos uh, was man van de wedstrijd. Nou, dat is fijn, krijgt hij een Bosje Bloemer. Dat is leuk voor thuis. En uh, dan komt de bal bij Castellon uit de ingooi. Guillermo is was leuk. Die is vandaag natuurlijk Overtoom tegengekomen. Die komen elkaar komende week weer tegen. Want dan speelt Cameroen tegen Kaap Verdië. Kwalificatie Afrika Cup. Kijk, dat zijn leuke nieuwtjes. Dan kunnen ze gezellig samen met het vliegtuig heen en weer. Boosheid nu overigens omdat er een overtreding op Jozefsoot na het orde van het publiek niet wordt bestraft door Weg heeft die er met zijn neus bovenop staat. Dus ik vermoed dat hij dat goed gezien heeft. dus, heeft de bal aan de linkerkant van het veld. Er kan nog een aanval komen. Overtoom. Trapt hem maar in de richting van het strafschopgebied. Hij wil Ramos kop, maar duikt er eigenlijk langs. Van Peppe krijgt de bal voor zijn voeten en trapt hem dan weg. 40 seconden nog over. Rienstra krijgt de bal niet bij te Wierik. te Wierik. glijdt dan naar de bal toe en heeft hem dan toch nog te pakken... maar levert hem weer in bij Van Peppen. En zo eindigt de wedstrijd eigenlijk wel in een beeld dat we herkennen... van grote delen van dit duel, namelijk chaotisch. Als het tempo omhoog gaat, niet goed, niet zuiver, niet secuur. En waarin eigenlijk beide ploegen uiteindelijk, als je het nou na 90 minuten... allemaal op een hoop gooit, de mogelijkheden hebben gekregen om een extra goal te maken... En als je al die mogelijkheden naast elkaar zet en afstreept... kun je ook misschien zeggen dat een puntendeling wel het meest terechter zou zijn in deze wedstrijd. Nog een overtreding gemaakt door uh, de linksback van Heracles. Snel genomen de vrije schop van RKC. Maar zo snel dat Chevalier ook nu aangeeft aan zijn ploeggenoten. Ja, maar ik was er helemaal nog niet klaar voor. Dit is niet handig. Pasker heeft de bal en dan fluit Wegener even af. En zo komt er een einde aan. Nou ja, een alleraardigste voetbalavond. Goed was dat wel niet. Maar ja, wat boeit het. Het is uh, een <laughs> leuke avond geweest. Ja, over Tom en Zij scoorden 1-1. Drie wedstrijden zitten erop. Roda Willem 2, 3-0. RKC Herakles 1-1. En Pex Volle tegen NEC werd 0-4. NACF Utrecht daar is het rust. En de ruststand is 1-0. En dan hoort u af en toe een klap op de achtergrond. En iemand uh, roepen. Dat is een uitslag of een, een tussenstand. Dat is uh, de stand bij Federer tegen Verdasco. We hebben belang niks gehoord van Marcelo Ameske. Ja, maar nu wel, want uh, het is ook een belangrijk moment. 6-3 op het scorebord uh, voor Roger Federer. Zijn tweede breakpoint was raak, dus dat is een mooie 50% score. Hij brak uh, Verdasco in de achtste game. En dus een, uh, een simpele setwinst, een uh, routine setje, 6-3. En uh, nu zitten we in de eerste game van de tweede set. Federer hier dus in New York als eerste geplaatst. Uh, Djokovic als Tweede. Ja, dan vraag je je af, ja, aan welke helft zit Murray dan? Nou, dat wordt uh, door het lot bepaald. We weten dat Nadal daar niet bij is. Die zit thuis met uh, kapotte knieën, geblesseerd. Speelt een aantal uh, nou, maanden niet. Uh, maar Murray zit in de helft bij Federer. Dus uh, dat is uh, wat minder gunstig voor de Zwitser. Maar goed, uh, Murray uh, nog niet een heel goede doen. Heeft de grootste moeite met Feliciano Lopez. Won wel de eerste twee sets, maar met heel veel pijn en moeite. Twee tiebreaks. Dus wat dat betreft uh, is dat nog ver weg. Mogelijke ontmoeting dus uh, met Murray in de halve finale. Maar voorlopig deze nog uh, deze derde ronde. Federer 6-3 tegen Verdasco. Deze week kon u in langs de lijn Anneke Beer te horen zeggen... dat zij haar wereldtitel op de Four Cross ging verdedigen. En dat heeft ze vandaag in Oostenrijk ook gedaan. Met succes, want ze is weer wereldkampioen. Ik hoor u denken, Four Cross, wat is dat? Nou, dat is BMX, dat we kennen van de Olympische Spelen... maar dan op een grotere fiets, zeg maar een mountainbike. Of kun jij het zelf beter uitleggen, Anneke? Ik kan het wel iets beter uitleggen, uh, het is inderdaad, we kunnen het een beetje vergelijken met BMX. Alleen wij zitten op een mountainbike. BMX doe je met z'n achter tegen elkaar, uh, wij doen het met z'n vieren tegen elkaar. En bij ons is het eigenlijk meer bergaf, want ja, het is echt een uh, mountainbike-discipline. En uh, ja, een beetje ellebogen werken en uh, naar beneden knallen van een berg. Ja, en daar ben jij wel goed in, want gefeliciteerd met je wereldtitel. Uh, ja, dankjewel. Je, je zei van de week dat je niet zenuwachtig was, omdat je toch al een keer wereldkampioen was geweest. Was er toch nog wat spanning? Ja, er was toch wel heel veel spanning nog, hoor, moet ik zeggen. Ik stond boven voor de, voor de start natuurlijk. En uh, ja, ik dacht nog af en toe van, uh, ja, waarom doe ik dit elk weekend? Want ja, je wordt zo zenuwachtig. En, uh, maar ja, dan sta je op het podium en dan hoor je de helmers voor je spelen. En dan, ja, dan weet je gewoon waar je het allemaal weer voor gedaan hebt. Ja, ja. Hoe, hoe verliep het uh, toernooi vanaf gisteren? Um, eigenlijk wel goed. Uh, we hebben wel heel veel regen gehad gisteren. Dus het parcours was uh, ja, wel technisch heel moeilijk en zwaar. Uh, mijn finale ging wat lastig. Ik had niet zo'n hele goede start. en uh, de eerste bocht was het een beetje, een beetje drukker met een van mijn tegenstanders. Maar ja, het ging eigenlijk goed. Ik, ik ging goed door en uh, ja, de rest van het parcours ja, dat was eigenlijk meer... Uh ja, een soort adrenaline rush naar beneden. En, uh, ja, en, dan, uh, en dan win je en dat is helemaal, helemaal geweldig natuurlijk. Ja, degene die tweede werd in de finale uh, kennen we van BMX. De winnaar ja, van top. de mannen uh, doet BMX. Moet jij die overstap ook niet gaan maken? Want ik neem aan dat de Olympische Spelen toch voor jou het grote doel is. <laughs> dat zou je misschien wel denken. Ik heb vroeger ook uh, heel lang BMX gedaan. Daar ben ik echt mee opgegroeid. Maar ik ben echt uh, meer dan... Ja, ik 12 jaar geleden overgestapt naar het mountainbiken en ik heb dus, BMX is gewoon nog op een veel kleinere fiets uh, heel lang niet meer gedaan en ja ik zit gewoon goed waar ik nu zit bij het mountainbiken en uh, ja we hebben natuurlijk jonge meiden zoals Laura Smulders op dit moment die gewoon heel goed rijden in BMX en uh, ja dat, uh, die drang is er voor mij niet op dit moment. Niet meer of, of, of komt die ook niet? Nee, die gaat ook niet komen. Nee, nee. nee. BM's, dat is, uh, is nee, niet mijn doelstelling, nee. nee. Tijdens dit, uh, deze wereldkampioenschappen, ga je op meer onderdelen rijden of ga je gewoon genieten van de rest? Um, ik ga op meer onderdelen rijden. Um, dit WK is verdeeld over twee weekenden. Uh, dit weekend hadden we dus uh, de forecross en de downhill. Uh, volgend weekend hebben we de cross country wedstrijd, tussen tra traditionele mountainbiken. En een sprintwedstrijd uh, op een mountainbike. Dus de sprintwedstrijd, uh, die ga ik ook nog meedoen. En zit daar ook nog een titeltje in? Um, ik doe dat pas voor de eerste nu op dit moment. Dit jaar is mijn eerste jaar. Um, ik kan redelijk meekomen, maar of dat een titel zit, dat, dat denk ik nog niet. Maar ik hoop, uh, ja, een podium zou eigenlijk wel een hele mooie uitschieter zijn. Maar eerst natuurlijk een klein feestje vanavond, hè, vanwege die wereldtitel. Ja, zeker. Vanavond gaan we even goed genieten. En, uh, en dan volgende week uh, doe ik weer... Uh, ja, op de andere wedstrijd. Anneke Beert, nogmaals gefeliciteerd. Ja, dankjewel. I turn the music up. I come on records on. I shut the world outside until the lights go Sunlight. Maybe the trees are gone. I feel my heart stop beating to my favorite song. Gameplay. Every teardrop is a waterfall. We gaan even terugkijken naar Roda tegen Willem II. Dat werd 3-0 en Willem II maakte de wedstrijd met 10 man af... want Peters kreeg 10 minuten voor tijd zijn tweede gele kaart. De trainer van Willem II, Jurgen Streppel, vond die nederlaag nogal geflatteerd. Al denk ik dat we beter kunnen, beter moeten. Uh, het, het positiespel dat is best aardig verzorgd. We durven te voetballen, wat jij zegt. Het zit lef in de ploeg. Alleen dat moet het tempo hoger, dat moet sneller, dat moet... Uh... Dat kan ook naar de goede kleur. Ja, en op het moment dat je de angst ruikt bij de tegenstander... want er was natuurlijk wel een beetje sprake van in de eerste helft... dan moet je bijten. Ja, nou, en dat doen we te weinig. Uh, dat kunnen we wel als uh, nogmaals, de ballen goed worden ingespeeld... en, uh, en de, de voorzet op tijd komen, ik, uh, ik noem maar iets... Ja, dan denk ik dat we de tegenstander redelijk uh, in, uh, in de grip hebben. En dan krijg je een standaard situatie. En dan is het uh, in plaats van 0-1-1-0. Is dat dan ook een, uh, een uh, verschil in kwaliteit? Want Rode heeft natuurlijk wel spelers die, die gewoon gewend zijn op dit niveau ook soms te exhaleren. Zoals Malky, uh, Ramsey in, uh, in zijn verleden, uh, Neymet, de makers van de goals. Ja, dat is, dat, dat, dat, dat is gewoon kwaliteit. Uh, en misschien dat het daar ook mee te maken heeft. Uh, maar wij moeten heel snel wedden aan dit niveau. En uh, ja, dat duurt in vier weken. Ja, als trainer zijn, duurt het altijd te lang. Ik denk dat we het kunnen. Uh, dat we het ook laten zien. Alleen uh, dat zal allemaal een stapje beter en hoger moeten. En, en, dan, en dan kan het wel goed komen. Als dat niet lukt dan, ja, dan wordt het heel lastig. Wat is jouw hand als trainer daarin? Nou, door, door, door de jongens vertrouwen te geven en, en, en daar op trainingen met name eh, bovenop te zitten. Als ballen te slap worden ingespeeld enzovoort enzovoort. De, wij mogen daar niet tevreden mee zijn. Wij, wij, wij spelen nu Eredivisie, dus, dus zullen we meer van elkaar moeten eisen. En, en in standaard situaties daar maken we afspraken over zowel aanvallend als verdedigend. Ja, als, als we die niet na kunnen komen of, of, of komen, dan, ja, dan hebben we gewoon een heel groot probleem. En dan hebben de spelers met mij uh, een probleem, want ja, dat hoort gewoon niet. Zie je wel mogelijkheden? Of zie je nu al dat de top van de mogelijkheden van je ploeg beginnen te naderen? Nou, ik. ik het, het is heel uh, uh, moeilijk uh, om in te schatten of wij op dit moment onze, op, op onze top zitten. Uh, of dat we nog beter kunnen. Uh, ik ben ervan overtuigd dat we beter kunnen uh, en, en ook moeten spelen om in visie te blijven. En in het positiespel, nogmaals, dat is leuk. En we spelen met flair en met lef. We durven te voetballen. Maar dat niveau zal omhoog moeten. Om tegenstanders echt pijn te doen. En dat zei Jurgen Streppel. Hij is de trainer van Willem II. Dat met 3-0 verloor van Roda. Jeroen Gutte praten met hem. Nakijfse nou Utrecht, Filip Koken. Waar we momenteel. Uh, ja eventjes kunnen rusten, want er is een blessurebehandeling nu bij Bulthuis de linksbek. Maar eigenlijk maakt het niet zo gek veel uit of het nu wel of niet stil ligt, het spel. Ook als de spelers elkaar de bal toeschuiven, als het tenminste naar hetzelfde klusjeurtje is. Ja, dan is er ook een soort stilstand, want ja, er gebeurt eigenlijk helemaal niets en dat is al twintig minuten lang zo voor rust. En ook nu in de eerste paar minuten na rust gebeurt er vrij weinig op het veld. Ja, we kunnen wel een paar positieve punten noemen, want het staat nog altijd 1-0 voor voor NAC door het doelpunt van Schalk. En dat is dan een verdubbeling van het aantal doelpunten tot nu toe. Want Lurling scoorde in het eerste competitieduel tegen Willem II. En daarna speelde NAC tegen sterke tegenstanders wanneer het niet tot score kwam. Tegen Twente en tegen Ajax. Dat is dan geen schande. Dus nu heeft NAC inmiddels al twee goals gemaakt. NAC is op weg naar de eerste zege. En hoewel John Karelsen de trainer vooral werd genoemd door vele kenners. Als de eerste trainer die er eventueel uit zou vliegen in de eredivisie. Ja, uh, zal dat toch uh, wat verder weg lijken als hij hier eindelijk die eerste zegen gaat pakken? En dan is het eigenlijk wel op voor wat betreft het goede nieuws van deze wedstrijd. Het is 10, 15 minuten lang. Uh... Best aardig geweest om naar te kijken. Het spel golfde toen op en neer. We hebben kansen gehad hier en daar. We hebben zelfs een doelpunt gehad. Maar daarna zakt het helemaal in. Hebben we werkelijk geen kans meer van importantie gehad. En uh, ja, snakt het publiek naar een actie waarop ze tenminste ja, op de weg naar huis nog over na kunnen praten. Dat is tot nu toe nog niet gebeurd. We zitten in de vijfde minuut na rust. Opbouw bij Buitens achterin centraal bij FC Utrecht. Kali biedt zich aan. Die komt niet aan de bal. Nu dan Sarota. Die heeft dan eindelijk de blik naar voren gericht. Nu komt Van der Gun de spits aan de bal. Van FC Utrecht. Maar die wordt onmiddellijk weer van de bal gezet. Door Luik, centrale verdediger van NAC. Vijf minuten gespeeld in de tweede helft. Nog altijd die 1-0 stand. Door het doelpunt van Schalk voor NAC. Weer terug naar die wedstrijd. waar we het net ook over. Hadden Roda Willem 2, 3-0. Het was de eerste overwinning voor Roda. En, en dus ook voor trainer Ruud Brood. Ruud, ben je opgelucht? Nee, dat zou, dat zou uh, een verkeerd wacht, verwachtingsbeeld van mij zijn. Ik vind het wel heel belangrijk dat we gewonnen hebben. Maar ik had wel het idee dat we... Ja, dat we er goed voor stonden gezien de week. Nou, en dan uh, is het heel erg uh, lekker dat we gewonnen hebben, dat wel. Maar er stond wel druk op, dat kon je zien, met name in de eerste helft. Ja, dat heb je kunnen zien. Uh, dat zie je ook, Willem II. Ik was ook uh, tevreden met name over hun intenties, zij willen ook voetballen. Nou, dan zie je van achteruit dat er wat spanning op zit. Nou, dat is eigenlijk niet nodig, maar dat is nou eenmaal inherent aan de positie. en uh, Aangezien je nog niet hebt gewonnen, dus dat is gewoon zo. Nou, gelukkig maakten wij de eerste goal. Ik vond wel dat we wel beter waren als Willem II, de eerste helft. En dan uh, ja, bij die 2-0 gingen we door. Ja, maar toen was het, uh, toen was het weer om twee gebroken. Want tot de 2-0 was het ook nog niet helemaal Juf van Nee, je zit te wachten. Nou, ik vond wel dat we dicht bij die tweede waren. Ook naar rust met schoten van uh, Nemet uit de tweede lijn. Uh, Mitchell Donald uit de tweede lijn. Dus dan pakt die keeper ballen voor langs. Dus ze hadden wel heel veel moeite. Ik vond dat we eigenlijk weinig weggaven. Ja, dan zie je wel dat we behoorlijk speelden. Dat kan nog wel beter. Maar ten opzichte van vorige week iets andere organisatie en je wint... Ja, ...dik verdiend, dan, dan ben je heel tevreden, klaar. Is Willem II een moeilijke tegenstander in zo'n situatie? Omdat iedereen verwacht dat je toch wint tegen de ploeg die vorig jaar nog in de eerste divisie speelde. Of toch gewoon een makkelijke tegenstander omdat jullie gewoon meer kwaliteit hebben... ...en je dat uiteindelijk ook gewoon benut? Ja, zo lijkt het nu, maar ik vind het niet. Willem II heeft drie keer laten zien dat ze niet zijn weggespeeld en eigenlijk soms beter waren. Ik heb ze zelf gezien tegen Vitesse, ik vond ze de eerste helft beter voetballen. En met Groningen hebben ze ook momenten gehad, dus uh, pakken ze zelfs een punt. Dus uh, Willem II is gewoon als een promovendus uh, met een goede intentie om te voetballen. En dat mag je niet onderschatten. En uh, anders ga je onderroepelijk onderuit. En dat hebben we wel geleerd. Uh, ik was tevreden over onze manier van spelen met diepgang vanuit het middenveld. Ja, natuurlijk is er een afstemming nodig. En uh, ja, dit geeft ook wel weer vertrouwen om, uh, ja, nogmaals om het wat sterker te krijgen. Ja, want dan moeten we niet vergeten, je bent gewoon nog aan het bouwen. Ja, je bent aan het bouwen. Je ziet gewoon dat bepalende posities zijn weggegaan. We hebben wat nu anders uh, gespeeld. Uh, wat vaster daarin. Ik denk over de zijkant, zijn we een paar keer goed doorgekomen. Maar nogmaals, uh, je bent aan het bouwen aan een team. En uh, ja, dan ben je erg tevreden als je zo tegen Willem II speelt. Want ik heb ze inderdaad drie keer gezien. En dan hebben ze het behoorlijk gedaan. Vandaag moeten ze eigenlijk winnen. Het is dat leerling uh, een minuut voor tijdskoor. En Groningen hadden ze toch wel de tweede helft het meerdere van het spel. En Vitesse eerst helft. Dus ja, ik ben dik tevreden. En dat is Ruud Brood. Hij is trainer van Roda, een nieuwe trainer van Roda. En hij pakte met Roda de eerste overwinning 3-0 op Willem II. Marcella Mesker bij Federer tegen Verdasco. De eerste set was makkelijk voor Federer en de tweede? Ja. Hetzelfde uh, laken uit één pak. Uh, 3-1 voor de Zwitser. Hij brak uh, Verdasco in de openingsgame van de tweede set. Dus 6-3 en 3-1 nu op het scorebord. Verdasco serveert 30-0. Ja, Het is uh, het, uh, hetzelfde beeld. Federer uh, dicteert, slaat makkelijk uh, vanaf uh, de baseline... Um, staat ook wat dichter op die baseline dan Verdasco uh, die dan uiteindelijk in de rally ook het uh, loodje moet leggen. Want uh, ja, hier ook een enorme afzwaaier. Hij heeft niet meer die fitheid van vroeger. Toen trainde hij bij die Gilles Ries, die oude coach van Agassi. Dan trainde hij in de woestijn in 40 graden hitte En dan zouden die met bakstenen. dan sprint hij de heuvels op. Maar ja, hij is 28 jaar, hij is multimiljonair. Um, een beetje tevreden, denk ik, met zijn carrière. En heeft dus kennelijk niet meer die motor motivatie om nog tot het uiterste te gaan. En uh, dat zie je natuurlijk wel vaker bij uh, wat spelers die de top hebben bereikt... en dan ja, het gevoel hebben dat ze niet veel verder komen. Maar goed, uh, 6-3-3-1 uh, voor Federer. Op uh, deze manier gaat het voor uh, Verdasco niet lukken. 30-0 stond hij, nu weer 30 gelijk. Het blijft een uh, klus voor hem om zijn service games te houden. Dus uh, Federer heeft nog uh, alle kaarten in uh, de hand. Probeert het Utrecht er alles aan om die achterstand weg te werken, Filip. Ja, daar, je kunt daar geen aanmerking op hebben. De inzet is er wel. Het is gewoon een kwestie van kwaliteit. Of tenminste een gebrek aan kwaliteit. Ze proberen het iedere keer wel. En ze hebben wel de moed om ten aanval te gaan. Dat was althans de kritiek van vorige week. Toen hadden ze angst en niet de durf om aan te vallen tegen Peck Zwolle. Terwijl ze toch daar in eigen huis speelden. En Peck eigenlijk op grond van kwaliteit zouden moeten oprollen. Nu is die durven wel. Maar ze kunnen elkaar gewoon niet bereiken. Een simpele paas over vijf meter, dat lukt al niet. Nu is nak weg met Hadouier. Die aan de linkerkant aanvallend Lurling bedient. Die komt dan van de marel tegen de rechtsbeek. Maar kiest dan voor een voorzet. En ook die is weer onzuiver. Die kan heel eenvoudig worden weggehaald door linkerverdediger, vleugelverdediger Bulthuis. Via oor komt nu Van de Gun eindelijk eens aan de bal. Hij is vrij onzichtbaar tot nu toe in deze wedstrijd. Datzelfde geldt voor Gernd voorin. Die meer ballen misschiet dan raakschiet. En uh, nu Looms de linksbek die ook al heel veel bal heeft ingeleverd. En datzelfde doet hij nu. Want uh, Utrecht kan weer ten aanval trekken met uh, nu uh, Duplan. Die uh, centraal op het middenveld de bal heeft. En de bal nu op links geeft naar Oor. Die is ook weer niet op maat. Nu moet Oor weer helemaal uitstappen naar de zijlijn. En kan hij gaan denken aan een voorzet. Wordt hij achtervolgd door Hooi Weer rechtsbuiten. En Hooi glijdt dan. Maar glijdt wel de bal over de zijlijn. En Utrecht kan uh, de bal gaan ingooien. En af en, toe, af en toe zien we hier op de tribune het uh, vermoeide gezicht... het vermoeide gelaat van Frans van Seumeren... die werkelijk uh, niet kan verbergen dat hij ook dit een verschrikking vindt om naar te kijken. En hij heeft heel zijn hart, zijn geld, niet te, niet te vergeten... zijn ziel en zaligheid in deze club zitten. En hij krijgt er vanavond in ieder geval heel weinig kijkplezier voor terug. We hebben een corner nu. Een corner en daar staat Sarota nu achter de bal. staan. Nog een keer gaan de centrale verdedigers uh, mee naar voren... Om te proberen of ze daar wat gevaar kunnen stichten. Liesveld heeft u wat gezien. Daar zit er weer een verdediger. Ik dacht dat het Botteguin was. En een aanvaller aan elkaar. Dat is Duplant. Duplant duwt nu ook tegen zijn opponent. Maar de corner wordt nu genomen door Sarota. En daar wordt naastgekopt, naast gekopt. door Van der Hoorn. Dat scheelt niet eens zo gek veel. Dit is de beste kans in nou, ik denk een half uur voor FC Utrecht. Dan 1-0 nog altijd de voorsprong voor NAC.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 Doe jij dat lijstje nog maar even. Oh, vroegere vogels met deze week Ivo de Wijs en Andrea van Pol. En beesten natuurlijk, vogels ook, vast weer landschappen en nog ja. iets met milieu. Maar gelukkig krabbelt Janine ook alweer op. Die mag dan het volgende zinnetje doen. Morgenochtend van 8 tot 10. Vroegere vogels. En nou even laten horen dat we van nog niet verleerd zijn. Met Andrea van Pol en Ivo de Wijs. Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 Vriendenloterij, maatschappelijk partner Eredivisie. Dit is Radio 1.